Ik wil niet dat je weggaat En me plotseling alleen, alleen laat Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen Waarom haat je mij zo diep dan Dat er zelfs geen zon meer af kan Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen Ga niet weg van mij Blijf bij me, ga niet weg van mij Als je wilt, wil dat ik verander, goed maar zeg het mij Schat geloof niet wat een ander heeft gezegd van mij Ga niet weg van mij, blijf bij me, ga niet weg van mij Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen Want bij jou wist ik me veilig Onze vriendschap was me heilig Kom probeer nog één keer van me te houden Ga niet weg van mij